Goedenavond, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De horeca spant opnieuw een rechtszaak aan tegen de overheid. Kroegen, restaurants, ze zijn boos. Ze zouden deze maand nog extra steun krijgen van het kabinet om hun vaste lasten te kunnen betalen. Maar daar is vertraging in ontstaan. Hun branchevereniging spant daarom een kort geding aan om te zorgen dat het geld alsnog snel wordt overgemaakt. Intussen heeft een deel van de kroegbazen aangegeven dat ze hun terras dinsdag weer opengooien. Ook al mag dat niet... Deze kroegbaas in Arnhem is het ook van plan, al is zijn vrouw het er niet mee eens. Ik ben van plan om open te gaan, dat roep ik nu heel hard. Ja, Esther denkt daar iets anders over. Ja. Dan ben ik toch wel heel erg benieuwd. Wie heeft bij jullie de doorslaggevende stem? Nou, ik denk ik wel. Ja, klopt. <lacht> dat is zo. Dat is mijn vrouw. <lacht> De manier waarop China met de Oeigoeren omgaat is genocide. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer, zegt verslaggever Wilco Boom. De aanleiding is de voortdurende stroom berichten dat de Oeigoeren, die, die moslimminderheid in het westen van China. stelselmatig worden onderdrukt, gevangen worden gehouden, dwangarbeid moeten verrichten. ook een gedwongen geboortebeperking opgelegd krijgen. En dus is de maat vol, vinden veel partijen. Er zitten mogelijk ruim een miljoen Oeigoeren opgesloten in Chinese strafkampen. Er is een zevende verdachte opgepakt voor het datalek bij de GGD. Het gaat om een jongen van 19 uit Nooddorp. Medewerkers hadden een illegaal handeltje in privégegevens... van mensen die zich lieten testen op corona. En in de Johan Cruijff Arena heeft Ajax net afgetrapt tegen Liel... Vorige week wonnen de Amsterdammers en daarom hebben ze aan een gelijkspel genoeg om door te gaan naar de achtste finale van de Europa League. Al kan het zeker nog spannend worden, denkt verslaggever Armand Afsaroglou. Lille is een hele gevaarlijke ploeg en met name buiten het eigen stadion zijn ze echt heel goed ruim gewonnen. Bijvoorbeeld dit seizoen nog in San Siro tegen AC Milan. En ook in de competitie presteerden ze buitenshuis nog een stukje beter dan thuis. Het is de koploper van Frankrijk, een ploeg die zich een beetje liet overrompelen misschien wel vorige week door Ajax in Lille. PSV moet trouwens ook aan de bak. De Eindhovenaren trappen om 9 uur af tegen Olympia Kos uit Griekenland. Het weer, het is bewolkt. Vooral in het zuiden en oosten valt wat regen. Morgen droog, veel zon en een gaatje of tien. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland vertraging op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend en Alfred Averhoorn, zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechte reishoek is dicht. Op de N9 Alkmaar Den Helder, daar rijdt het langzaam tussen Schoorl en Petten. 2 kilometer, de vertraging bijna 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 De meeste recente nummers uh, die hoor je straks, uh, of eigenlijk nu, in dit uur, van Alternative FM. Alles wat niet uit Noord-Holland uh, komt. En dat is uh, deze band zeker, komen uit Leiden, Head First, met uh, de opvolger van Amnesia en Hey You... 1 uh, uur dus eerder begonnen. Is, uh, voor de fans uh, van buiten Noord-Holland ook heel erg leuk. Uh, en uh, er zijn al uh, collega's die zeggen: hou je dan ook nog rekening met een avondklok. Want een uur uh, eerder stoppen is er niet bij. Nee, dat uh, klopt. Maar ik heb wel een ontheffing. Dus ik uh, mag uh, de straat op. En bovendien zullen ze deze jongen niet 1, 2, 3 uh, herkennen, denk ik op straat. Want ik heb uh, tegenwoordig wat uh, langer haar. Maar daar ga ik wel van afkomen. Een hele mooie uitvoering van Nana M. Rose. The worst, I swear. It all just didn't even make sense Even in the afternoon we were still Hoping for this dream to end Pressed against my bag we never like so much to play pretend. there'd be songs like the saddest tracks. It seems some dreams just never end. Ik wil natuurlijk ook wel even lachen dat uh, de mensen die uh, die webcam zaten te bekijken. en die zagen een paar van die uh, Talking Heads uh, zitten. Of tenminste, misschien ook helemaal niet. Er was hier een uh, zoom-sessie aan de gang tussen 8 en 10. Uh, nou, niet uh, helemaal, want om half tien kon ik het uh, nog uh, enigszins redden. Um, en de telefoongesprekken vielen bij... Uh, nou, in het water. weaver met Ed en uh, Nana M. Roos hoorde je daarvoor met november. staan uh, op het lijstje om hier uh, te komen. Kijk, als we allemaal horen dat er proef, uh, worden, proeven worden gedraaid... met uh, publiek en uh, weet ik wat... en ook uh, uh, mini-optredens of wat dan ook... dan uh, heb ik ook zoiets uh, van... Uh, we gaan dat ook maar eens even proberen... of we dat uh, voor elkaar kunnen krijgen binnen afzienbare tijd. Ondanks de strenge maatregelen die er nog steeds gelden. Hè? want... We mogen nog niet uh, om negen uur uh, naar buiten. Dus ook niet met je teentje uh, uit het hek uh, en dan zeggen van... kijk eens, ik, uh, ik, ik, ik ben even buiten mijn tuin na negen. En uh, ja, als er dan een plichtsgetrouwe agent is... dan krijg we gewoon nog steeds een bol. Uh, we moeten daar nog even mee wachten in uh, dat opzicht. Uh, door met uh, de muziek uh, uit en buiten de provincie. Dat moet ik even zeggen, want uh, dit is uit Deventer, Dordrecht, Aijl i'm coming in coming in you're all gonna turn around and look at me naturally Als je uit Groningen komt, zit je dan denk ik toch ook wel een beetje bij de honingpot. Bijna, bijna dan. Want ze hebben daar natuurlijk het eurosonic Noorderslag. Hoewel daar natuurlijk het afgelopen jaar ook niet gek veel van terecht is gekomen. Hooguit online. The Woods met Pretty Thing. Zij komen uit Groningen en Aijl. Ik zei het al, uit Deventer en uit Dordrecht. Arjen komt uit uh, Dordrecht. En uit Deventer. En dat uh, kan nog uh, ja, eigenlijk een beetje ertussenin uh, zitten, denk ik. dan kom je al halverwege uit. Ik zou maar uh, Deventer uh, het uh, houden. Omdat er uh, ontzettend veel al uit Zuid-Holland uh, komt. Uh, zo ook uh, dit. En het is geen onbekende voor ons. Want uh, Daniela Smith, die er nog is een jaar of uh, vijf uh, geleden hier, hier uh, geweest. Ik denk, denk dat het vijf misschien vier, uh, vier jaar geleden uh, terug is uh, geweest... dat zij hier onder uh, haar eigen naam is uh, geweest. Maar ze heeft een uh, nieuwe band. Dat heet Wilde Kind. Uh, ook een beetje natuurlijk uh, uh, geschoold op de roots en de wortels van Danella Smit. Want ze komt, uh, dacht ik, uh, of uit Zuid-Afrika of uit Namibië. Daar wil ik vanaf zijn. En als ze zit te luisteren... Dan... Ik uh, kan ze meteen een messenger uh, bericht sturen van... joh, dat heb je helemaal verkeerd. Uh, maar goed, daar in die buurt komt ze vandaan. En uh, ze hebben vandaag een nieuwe single ten doop gehouden. En dat komt mooi uit, want die gaan we dus nu draaien. Wilde Kind met Lost Sunscreen. of Bloodlines Black Sheep Breakout. Uh, met uh, Jacob uh, van de band had ik uh, afgelopen maandag een uh, gesprek. Omdat we dat even moesten inhalen en moesten rechtzetten natuurlijk. Want ja, uh, er zijn van die momenten dat het dan even een beetje tegen zit. Uh, dat was vorige week het uh, geval Wilde Kind hoorde je ervoor met... Last de Sunscreen. En dat is hagelnieuw, want het is vandaag uitgekomen. Ik had de, de mogelijkheid om, om... Nou ja, ik had niet de mogelijkheid. Ik had geprobeerd om vandaag eigenlijk nog eerder dan alles en iedereen... ook nog een andere single te draaien. Maar helaas, dat is niet gelukt. Dus ja, dan moeten we, dan moeten we wat. Hè? Dus uh, dat gaan we dan anders oplossen. Maar we zullen stiekem een fragment van... Nomad het wel laten horen hoor. Dus van Lazette niet veel. Want, uh, want anders uh, maak het uh, gras voor de voeten van andere mensen weg. En dat uh, wil ik ook niet op mijn geweten hebben. Nee, we doen het uh, in ieder geval vanavond met Woven. Maar uh, ik kan wel vertellen dat vannacht om 12 uur... De nieuwe single van Lasset online uh, komt uh, te staan. Uh, er is al één uh, radiostation. Ik denk, en ik heb zo'n dokkerbaar vermoeden... dat dat Haarlem 105 is die dat uh, voor elkaar gekregen heeft... Uh, om uh, de kick-off uh, te doen. Want ja, tegenwoordig woont Tessa Lamers in Haarlem. En dat uh, is natuurlijk wel heel erg gemakkelijk... als je op die manier uh, daar zit. Goed, um, dat is even over het, uh, over het nieuwe uh, werk. Wij ook, bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Inmiddels is de dame... Met wie ik dat straks uh, mag gaan doen. Uh, Jip Richter ook uh, gearriveerd. Dus dat gaan we zo doen uh, vanaf 8 uur. Want Elke die heeft ook een nieuwe single. En uh, daar kwam ik vandaag achter. Uh, nog niet echt een week uit. Ja, 19 februari. Dus dat is nog uh, amper een week uit. Dus ja, dan uh, denk ik. Dan gooien we hem er gewoon tussen. Dus uh, straks uh, tussen 8 en 9 komt hij voorbij. Die nieuwe single van Elke. Um, Happiness heet hij. En we gaan natuurlijk, als we dan toch bezig zijn... om het spoorboekje door te nemen, straks tussen 8 en 10. gaan we praten met Jolande Beijer van Het Patronaat. Dat is een, een, iets met programmeren, als ik het wel heb. Ja, hè? ja, zie je. Ja, Jip knikt. Dus dat hebben we straks om een uur of half negen. En om half tien gaan we praten met een wat mij ook bekende... want dat is Jacob D. Edward, want die heeft... Uh, vorige week zijn nieuwe single uitgebracht. Dat heeft wel tot wat ruzies geleid uh, bij uh, de Volendamse gelederen, want. Roy de Smet, een collega van mij. Uh, hij is ook muzikant. Uh, die heeft uh, op de uh, maandagavond ook een radioprogramma. Uh, dat heet uh, Roy Draait Door. En uh, ja, die moest het uh, afgelopen maandag uh, dan voor het eerst doen met, uh, met die nieuwe single. Ja, terwijl ik het een week ervoor heb. Jongens, niet ruzie maken. Want uh, het uh, kan wel eens voorkomen dat het zo, dat het zo voorkomt. Uh, dat ik dan uh, wat, wat gelukkiger ben. En, uh, en de volgende keer is het misschien uh, gewoon Roy de Smet. Die tussen 7 en 8 bij de lokale omroep van Volendam en Edam uh, het voor elkaar. Zou krijgen. Het is uh, uh, altijd een beetje geven en nemen. Over uh, Lacet nog even gesproken. Wil je meer weten, dan verwijs ik je graag naar het uh, programma Zwaardvis. Op zaterdagmiddag. Uh, ik zou bijna zeggen zaterdagavond, maar het is zaterdagmiddag tussen 12 en 2 bij Willem de Waard. Want daar zit Tessa Lamers in het programma. Die gaat daar wat vertellen over die single. En uh, volgende week. Dan is het mijn beurt. Dus het is net nummertjes trekken bij de kapper. Hè? Want we uh, <laughs> moeten gewoon alles uh, wachten. Uh, tot je gewoon nekkers aan de beurt bent. Ik ook hoor. Uh, Woensdag mag ik uh, onder uh, de schaar. Het is net schaapscheren. Maar dan in Zandvoort in de Bakkerstraat. Zo uh, is het uh, op, uh, niet anders. En dan ga ik er gewoon tussen staan. En dan word ik ook meegenomen. Goed. Waar gaat het allemaal over? Gaat het gaat helemaal nergens over, mensen. Dan maar gewoon weer muziek draaien. Wat vorige week is uitgebracht. Of bijna onmiddellijk alweer twee weken. Kalulu uit Rotterdam. Don't start now. Did it for Crazy. Thinking about the way it was. Did the de Lilystraat ergens. Nou, wat zal zijn in de Betuwe, denk ik, want daar gaat dat een beetje over. En uh, dit uh, was Ego Twister, Those Days on Lily Street Alsof ze voor Gal geen ratten uh, Er werd eigenlijk in die buurt gezegd, wat er van die jongens terecht moet komen. We weten het niet. Nou, uiteindelijk zijn ze dan wel enigszins goed terechtgekomen, want ze zijn uh, met een rockband verder gegaan. Ze komen uit Kerkdriel. Daarvoor hoorde je Kalulu met de Don't Start Now. We hebben er nog een paar die ik nog zou kunnen draaien. Dus dat gaan we dan ook rap doen. En uh, dit is ook een van de persoonlijke favorieten van mij uh, op dit moment. Sister Sunflower. Of beter gezegd, Zuster Zonnebloem. En een mooi nummer van het DEP. Déjà Vu is Out of Control. de favorieten van mij uit een uh, jaartal. Ik neem mee uit 2018 uh, van uh, Meadow Lake, de, van het eerste album Dead Man on the Payroll. Uh, daarvoor hoorde je Auto Control van uh, Zuster Zonnebloem. Nou ja, we hebben nog vier minuten en ik kreeg van Kirina Gijzen... een van de mensen die ook mee bemoeit met 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... kreeg ik op een gegeven moment de tip Arsociaal kabaal. Dat is een, ja, een, een puntband en die hebben een EP gemaakt. Nou, je bent uh, binnen vier minuten ben je door die hele EP heen. Dus ik denk dat ik hem helemaal draai tot aan het nieuws van acht uur. Uh, ik zou zeggen, zet je schrap, want het is nogal heel erg fijn. Het is nogal heel erg Wat een jaar, we zitten maar wat kut Kijk maar naar meneer Rutte Ik zit al maanden opgesloten Geen toekomst, geen toekomst, geen toekomst, geen toekomst. Dus ik liep over straat. Was al een beetje waard, maar je weet, doe het gewoon. Zag niemand, geen pees, niks, geen gele rekken. Ah, wat de pis. Dus ik liep maar binnen huis. Zat op de bank en ik kijk naar de buis Alleen corona, dit en dat Beetje zeggen wat ik wel niet mag Geen toekomst Geen toekomst Geen toekomst Geen toekomst. toekomst Wordt pakken van een kutnacht Ren naar de koffieshop want die gaat dicht om acht Sta in de rij ben net op tijd, eindelijk een beetje bevrijd van deze klote tijd Geen toekomst Geen toekomst